Remon Seré het NMS journaal Gevaar van socialisten aan de macht. In zijn speech op het verkiezingscongres noemde hij tal van gevaren van socialistische partijen zonder een partij met name te noemen. De socialisten breken de welvaart af, zei de VVD-kopman. Volgens Rutte willen zij het begrotingstekort laten oplopen en zorgen zij voor hoge belastingen. Ze schuiven de rekening door naar de volgende generatie en van iedere euro moet de helft naar de overheid. De socialisten spelen een politiek piramidespel. De pijn komt niet nu, maar later en dan is het veel, veel heviger, aldus Rutte. Hij liet weten dat hij opnieuw premier wil worden. Ik ben zeer gemotiveerd om door te gaan, zei Rutte onder luid applaus.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 Zo'n avontuur op links, dat zal niet werken, aldus Pechtold. T66 staat in de opiniepeilingen tussen de 13 en 15 zetels... en kan een belangrijke rol spelen in de formatie van een nieuw kabinet. Ik zeg u, er is een alternatief, geef ons de sleutels, aldus Pechtold. Er komt een extern onderzoek naar de problemen binnen het VU Medisch Centrum. De Raad van Toezicht van het Ziekenhuis gaat externe deskundigen vragen... zowel het eigen functioneren als dat van de Raad van Bestuur onder de loep te nemen... Hoe lang het onderzoek gaat duren en wie het gaat uitvoeren is nog niet duidelijk. Voorzitter Veerman van de Raad van Toezicht denkt aan een jurist en een ervaren organisatieadviseur, zegt hij tegen NRC Handelsblad. Twee bestuursleden van het ziekenhuis stapten gisteren op vanwege alle arbeidsconflicten van de afgelopen maanden.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 Ik op ZFM en Here I Go Again. En goedemiddag een Nieuwe Entertainment View. Het is 8 over 5. We gaan door tot 9 uur vandaag in verband met het muziekfestival Sanford. Um, twee man aangeschoven aan mijn linkerkant, Aldo Moraal. Aldo, goedemiddag. Goedemiddag. En aan mijn rechterkant, Roy van Buringen. Roy, goedemiddag. Goedemiddag. Zijn jullie fit, jongens? Ja, hoor. heel fit. Want we gaan door vandaag tot, uh, tot uh, 9 uur. En we stemmen, slaap <coughs> <al. coughs> Nou, wat we gaan doen, dat hoor je natuurlijk straks. Aldo, hoe was je week? Ja, ik heb vakantie, dus lekker rustig. Ja, wat, wat, wat heb je gedaan? Ik heb maandag uh, lekker op het bed gelegen. lekker. Uh, het bed? Ja, het bed. Het bed, oh, het, het bed? Je. Wat op heb jij dan? Het bed? Op oh. bed? Nou, ook natuurlijk. Ja. Ook op bed. En uh, verder uh, even gekeken voor een auto. En, uh, ik ben zei het niet geslaagd. Oh, goed. Maar ik heb wat anders op het oog nu. Oh, Oké. Okay. Nee, op hoogte. Hoogte. Een vrouw of vrouw een auto? Vrouw, oh, auto. een auto. <laughs> nee, vrouw ben ik even vanaf gestoken. Vrouwen hebben het Je bent nu van de mannen. Nee, helemaal niet. Oh. Nee, helemaal niks. Okay. Oh, god. Oh. En jij, Roy, hoe was je week? Ja. Mijn week uh, was wel uh, lekker. Ja. Het was weer uh, eventjes gezellig uh, vorige week voor de eerste keer weer in uh, de uitzending. Uh, ja, ja, ah, ja. Yeah, yeah, yeah. En uh, ja, mijn doel is om het. Uh, gewoon lekker door te gaan. En uh, behalve nog 15 september dan uh, gaat het helaas uh, niet lukken. Maar ja. voor de rest uh, is mijn doel om wel weer hier uh, steeds plaats uh, te nemen. Ik denk wel dat het een beetje een, uh, een uh, hele goede uitzending gaat worden. En Deze uitzending. Ja, Aldo is erbij. We zitten met z'n drieën. En dat op, gaat hartstikke gezellig worden, maar er komt ook een strijd. Dat voel ik nu al. Oh. Oh. Maar wat? Oh. Dat uh, moet je maar lekker luisteren. Ik hou wel van strijd, dat vind ik wel, vind ja. ik wel leuk. Nou, ik heb uh, vandaag gevoetbald. We hebben met 3-1 gewonnen. De laatste oefenwedstrijden in oh, de voor campagne. Ook oh, voor het eerst. Hey, uh, ik ja, heb niks in jouw week hè? verloren. Nee, gelijk vorige week. <laughs> en oh. ik heb met 3-1 gescoord. We speelden wel lekker, dus dat geeft altijd wel een beetje vertrouwen. Uh, ja. Nou ja, maandag natuurlijk met Aldo. Of dinsdag was het Aldo? Maandag, hè, naar het wet. Ja, maandag. Hebben we ook heerlijk gezeten. Biertje erbij, Waterpijpje hadden we mee. Heerlijk. En het was echt enorm bewolkt. Maar op een gegeven moment... Ik heb wel uh, Eind van de middag brak de zon door. En was het echt heerlijk. Dus dat was wel heel erg leuk. Uh, heb je gisteren nog VI gezien of niet? Football International. Nee. Oh, geweldig. Geen het is een aanrader. De heren Genee... René van der Grijp en natuurlijk uh, Johan Derksen zijn in bloedvorm. Ja? Ik zal straks even een uh, fragment uh, kunnen draaien. Daar hou jij wel van, heb Ja, ik vind uh, het echt zo leuk. En ze ja. zijn weer begonnen met een nieuw seizoen. En het was echt zo grappig gisteren. Ik zal even een paar fragmenten straks zoeken. Hé, hey, nou, je ik, merkt, uh, uh, ja, vertel me. Nou, wat ik me afvraag, wat er dan nou gaat gebeuren als uh, de vrouw van net gaat bevallen ja. midden in de uitzending. Daar hadden ze het gisteren ook over. Ze zeggen, oh, ja. Is, dan die nou nou, is er nog steeds niet bevormen? Nee, uh, nog steeds is... niet bijvoorbeeld. Dus dat wordt leuk als hij in de uitzending ineens opgebeld wordt. Ja, ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Nou ze zeggen misschien als vervanging Hansi Hansi. Hans Krijden wordt het echt een Maar dat mag contractueel niet vanwege SBS. Nee, dat klopt, dat dacht ik ook. misschien Koert Westerman of zo. dat zou nog kunnen. Of Johan zelf. Dat heeft hij ook een keer gedaan, toch? Ja. je merkt dat er steeds meer wordt gedaan om het roken thee te gaan. Jullie zijn beide geen rokers, dat weet ik. Nee. Rookverboden en verhogingen van de accijnten zijn ja, voorbeelden in Nederland. Maar in de Australische deelstaat Tasmanië willen ze het roken ook uit gaan bannen. Maar pakken ze het veel harder aan? Het parlement wil namelijk een algeheel rookverbod instellen voor iedereen die geboren is na 2009. <hijen> Nou, klinkt goed, toch? Nieuw-Zeeland wil het roken ondertussen sterk ontmoedigen... door de prijs voor een pakje sigaret te verhogen naar 100 dollar. dus omgerekend 61 euro. Nou, weet je, ik Zo. krijg net uh, ook een bericht uh, binnen... Ja. dat waterpijpen ook verboden is bij, uh, bij wet... Wij gebruiken geen nicotine. We hebben Ook geen wiet hoor. Veel mensen denken dat er wiet in waterpijp gaat, maar dat is helemaal niet zo. Het is een heel Ja, pas Het is toch gezonder. Nee, gezonder. niet. Als je een waterpijp rookt, dan rook je net zoveel als een pakje volgens mij. Maar wij hebben zonder nicotine, dus dat is gezond. Ja, dat is is niet verslavend. Een nieuwe NTM2 op ZFM Zandvoort vandaag tot 9 uur. Ik zei net al met het muziekfestival Zandvoort. Dat natuurlijk van plaats. Uh, Vanavond plaatsvindt in uh, ons dorp. We zijn ook te zien. We gaan even zwaaien naar de webcam. Ww.zifmstandvoort.nl slash cam. Wel voor we de livestream erbij aanzetten. Reageer kan via Facebook van ZFM Zandvoort, Twitter, hashtag ZFM of de ZFM hotline 035731969. 573 1969. En zometeen de hit die je misschien kent van dit liedje. Heart pain, but stuck in heavy clouds of rain. Dit is het origineel. Je hoort hem zometeen, de hit van dit moment, Asaf Afidan en hier is Van Velsen. Van ZFM. ZFM zal voor. Zelfs 106.9 FM. ZFM. Ik En ik maar denken dat dit een vrouw is die dit zingt. Nee, het is niet zo. Het is een, een man uit Egypte, Asaf Afidan... Hij is 32 jaar, komt uit Israël bedoel ik, in plaats van Egypte. En hij is sinds 2006, uh, treedt hij op samen met de Mojo's. Ze hebben drie albums uitgebracht en um, dit is een grote hit geworden sinds de Duitse DJ Wankemoet hier een remix van maakte. Nou, het verhaal, verhaal volgt zich al zelf natuurlijk. Asaf, Afidam, de Mojo's en One Day Reckoning Song. Een nieuwe Entertainment View um, voor de 25e van augustus. Met vandaag natuurlijk tot 9 uur met het muziekfestival Zandvoort. Ja. We gaan... Um... Natuurlijk, straks bellen met Popster Henry. Hij gaat ons vertellen wat er is gebeurd in de showbiz. Want um, volgens mij zijn er een aantal nieuwe programma's. De Voice is begonnen. Iets van 2,7 miljoen kijkers. Vanavond begint Sterren Springen. Ja. Het Schoonspringen of zo. Ik ben, ben benieuwd. Ja. Gaan nou, daar nou, heel wat Hoe doen? Ja, het is echt. Het is nou, heel nou, al 9 Nou, dan zetten wij de tv even straks aan. Nou, we gaan hem straks natuurlijk bellen. Eh. Um, nou ja, natuurlijk verslag van Roy van Buring Jij gaat straks uh, het, uh, het dorp in Ja, in de regen In de regen, ja? Het is ja, ja. Zover. het regent tijdens een muziek -tip. Zullen we zometeen even het weerbericht doornemen kijken of het, misschien wordt het zelfs droger vanavond Tenminste, dat zou Kunnen we Lex zijn. gewoon niet een keer bellen? In de ja, Europa, ik heb zijn Europa. nummer niet Zullen we even kijken of we zijn nummer kunnen vinden Of misschien dat hij even naar de studio belt als hij luistert Ja, Lex, bel even, want wij willen weten hoe het met het weer gaat Maar ja, we houden u op de hoogte Stel, je wil vanavond naar het dorp Wordt het droog of niet, je hoort het uh, zometeen En we gaan zometeen Rudy's. Nederlands hoekje met Mick Harren. Ja, gezellig hè? Ja, een tijdje geleden had hij gisteren een optreden in uh, Sanford, toch hoor? Ja, dat klopt en uh, hij heeft een heel leuk real-life soapje op uh, AT5, wat ik uh, elke week kijk, gezellig. En uh, ja, het gaat wel goed met Mick hoor. Hij oh, okay. heeft een hele mooie website tegenwoordig en uh, daar gaan we gewoon zo meteen alles over vragen natuurlijk. En verder natuurlijk uh, gaan we het ook hebben over, uh, ja, over de toekomst, een partij. Nou ja, dat is, dat is jouw partij. Niet van ons, hè? Nee, nee, nee. nee. Oké, okay, gelukkig. Maar, daar gaan we het over hebben. Oh, oké. Okay. Nou, je hoort het straks. We hebben allemaal ons stemwijze ingevuld. En Roy had een aparte uitslag, laat ik het ja. even noemen. Zie dus je even stand met de nieuwe van Nio, Let me love you. Had no example of a love that even remotely real. something that you never had Oh baby if you let me I can help you out with all the. Wordt er ook mee geswinkt door, beide, door beide mensen hier in de studio. Wat een heerlijk liedje. Prince en I Wanna Be Your Lover. We gaan door met het volgende. Rudy's <lacht> <lacht> <lacht> Nederlands Hoekje. <lacht> Rudy's Nederlands Hoekje. Ja, Rudy's Nederlands Hoekje. Elke week bellen we met een Nederlandse artiest. En deze week, ja, kunnen we het een oude bekende noemen, Roy? Ja, niet een oude bekende, gewoon een vriend van de show, denk ik. Oh, dat, dat klinkt helemaal goed. Mick Harder, een goede avond. Goedenavond, maar goeiemiddag nog hè? Go ja, goeiemiddag, maar het is bij ja, ons in Zandvoort ja, zo donker. Uh, ja, hier het lijkt wel avond. Oké. Okay. Hey, hoe gaat hij? Ja, hartstikke goed man. Ja, hij gaat lekker gisteren dat je optreden in Zandvoort? Ja, klopt. Waar was dat? In de discotar. In de.. Is de discothe op mij ik nou. <laughs> Dis Discotheek me discothe uh, goed door die heet. Explosions geloof ik. Eigenlijk. Explosions is dat? Ja, klopt. Oké, okay, ja. oké. Okay. Helemaal goed. Het was hartstikke gezellig. Ja, was het, wat voor feest was dat? Want uh, ik, uh, ik, ja, ik weet het eigenlijk niet. Dus... Ja, dat was een bommetje vol om de nieuwe eigenaar Theo. Die heeft uh, al daar tijdens mijn optreden zijn uh, vrouw op in de huwelijk gevraagd. Dus. Oké. Okay. Zijn aastaande. Nou, ja. en, en mijn vraag was, was Lange Franster? Want hij stond wel op de poster. Maar die was er niet, hè? Nee, hij was er niet, hoorde ik. Wat was het verhaal dan, Roy? Nou, hij... Uh... Dat, uh, volgens mij Frankrijk, met de familie Smit... Oh ja, dat is het natuurlijk. De zomer voorbij. Met familie ja. Smit ook. Ja, zo noem ik het maar, hè. Ja, heel goed. Dan weet iedereen waar het over hebt, natuurlijk. Ja. Hé, hey, um, nou ja, goed om te horen. Club Exposure is nieuw hier in Zandvoort. Um, ik zat even op je website te kijken. En um, ik zag het laatst ook al op tv. Op AT5. Een nieuw programma. Tenminste ja. nieuw. Zo lang oud is het nog niet. Mick in Mokum. Ja. Wat voor programma is dat? Ik denk dat ik topblad praat, moet ik moet weten dat uh, uh, zo ook zo houden, hè. ...Mickey Mogum en kan ik een beetje relateren aan het Amsterdamse uh, lied. Ik ga op zoek met Mickey Mogum achter het verhaal en de oorsprong van het levenslied. Okay. En dan met name van, uh, ja, iconen zoals Willie Alberti, Tantaleen, Leen, Johnny Jordaan. Maar ik heb ook een uitstapje gemaakt bijvoorbeeld naar Delft, naar uh, Nico Haak. Ja. Die mensen zijn er natuurlijk niet meer. En dus ja, het zelf met een uh, directe nabestaande over een uh, specifiek lied. Van hun, van al die hitjes, hebben we gehad in de tijd. En uh, ja, die steken dan uiteindelijk in een nieuw jasje om ook die jeugd er een beetje bekend mee te maken. Ja. Want uh, zoals mijn zoon al dat zegt, als je een, een oud liedje van, uh, als je daar hoort. Wat is dat? Van, uh, voor een kattige jank. <laughs> nou, dat, ja, dat vind ik heel gewoon in Ja, vind ik ook. Van die generatie van, ja, ik vind het origineel het mooiste. En het blijft ook zo. Ja, in een nieuwe versie krijgen ze toch meer, uh, worden ze toch getriggerd om naar het nummer te luisteren. Ja. Dan krijgen ze ook weer respect voor het oude nummer. Ja, ja, oké, oké. Een van die koning geweest die bij jullie in het uh, Zandvoort leeft, hè? Die, die heeft steeds stond uh, uh, Ja, Zwarte Riek eigenlijk. Oké. Okay. Oh, die Janssen die, die woont bij jullie in Zandvoort Oké. Okay. En er ligt zelfs in het, uh, het Dorfstraat, dat is goed vernamen met Dorfstraat, het Dinkelstraatje. Ja, er ligt zo'n tegel. Ligt zo'n tegel. Ja, klopt. Op, op, op, op, beetje, ja, Jan okay. is natuurlijk in de tijd bekend door uh, liedjes als Amsterdam huilt en Wiki was een thuisoccasie. En die zijn we ook even de tand gaan voelen. Wat, wat, vind jij, wat is nou jouw favoriete Amsterdamse liedje? Eh, uh, Eerlijk Afgekeurde Woning. Afgekeurde Woning? Ja. Van wie is dat? Van, van uh, Johnny O'Donnell. Oké, okay, oké, okay. oh, die ken ik niet. Ja, ik had vroeger, uh, ik ben volgens mij de enige jongere die een beetje Amsterdamse liedjes kent. ik had vroeger de Amsterdam medley op mijn telefoon staan. Oh, nee. Zo, zo, zo is de Jordaan, ga er maar naartoe en kijk de mensen aan. Ja, he, dat, dat zijn de klassiekers. Hé, hey, uh, Mick, woon je ook in Amsterdam? Nee, nee, ik ben ook voor huis. ik ben ook weer zo'n, hoe uh, zeg ik dat, overloper. Oh, god, oh god. Ik woon in Pumrends. Ja. Maar je komt dan wel eens in Amsterdam? Ja, ik moet even vragen wanneer ik niet ben. Oh, oké. Okay. Bijna... Je slaapt er niet, maar je komt er heel vaak. Ja, precies. Wat vind je nou het mooiste van Amsterdam, als we het nu toch over Amsterdam hebben? Dat je denkt van, wauw, dit is toch wel op en top Amsterdam. Ja, ik blijf toch de Jordaan Ja. Want ik vind, nee, ik ben daar geboren en, uh, ja, en dan ben ik ook het meeste allemaal vrienden van de Jordaan, die, uh, die, die, die in de Jordaan zijn geboren, maar, maar nog veel ouders ook wonen van hun. Ja. Ja, dan ga ik heel vaak langs en zo, dat is echt het, het Ja ik heb nog vrienden van vroeger uit de Jordaan. Het is eigenlijk zelf, uh, ja toen mijn moeder nog achter de wieg liep. Uh, tenminste achter de kinderwagen liep, wat ik hier lag dan, uh, met vrienden van mij zeg maar, ook weet je wel, uh, hun ouders. Ja, die, die kinderen ken ik zelf, uh, mensen ken ik zelf vroeger, weet je, vanaf, vanaf, vanaf baby's af zeg maar. Oké. Okay. En die is weet je nu nog meer van Jordaan. Kijk, dat is goed op door. Hè. Ja. Jordaan was zeker. Hé, hey, hoe zit het met je nieuwe carrière? Welke nieuwe carrière? Als kunstenaar. Oh, jee, nou, ja. <tie> oh ja, nou ja. Ja, is gewoon, wat zeg je, stel je nou vragen. <tie> <Ja. tie> <tie> ja, dit zeggen ze zo vaak, maar ja, ik schilder wel eens en ik, uh, ik knut ze wel eens en hou rustig. Ik ben te druk af en toe en het, ja, er is tegenwoordig moment wanneer ik dan rustig ben. Hè. <tie> <tie> <tie> <tie> en we zeggen last van me. Wat schilder je? Ja, ik doe het niet zo vaak hoor, ik bedoel, uh, ik bedoel, kom er eigenlijk niet aan toe. Oh. Ja, dat kan er allemaal zijn, Er kunnen, kunnen landschappen zijn, Er kunnen... Ik heb er een heel mooie, mooie revolver van gemaakt. Dat weer vo, vast Ja, ga ik ga nu zelf één zeggen, maar. En dan weer afgeplakt met strasstenen. Ja. Het is bijna griezelig, hè? daar gaan we mee. ik <laughs> <laughs> Maar ik ben, ik ben allemaal wel een creatief, het is bij ons een beetje in de familie, een grafische. Oké. Okay. En ook, ook de muziek dat blijft nog trekken, het blijft een laatste haren doen. Ja. hey over muziek gesproken, ik hoorde dat je met uh, Willem Holleder bezig was, of is dat een fabeltje? Uh, nou, het is geen faal, want alleen in die context wil ik het door de Want ik ben met Willem kan helemaal niks aan het doen. Ik wilde gewoon een levenslied maken, ja. waar ik tekst van geschreven heb, samen met Lange Frans. Ja. En dat het is over, over, het, over, het, over het levensloop eigenlijk uh, van Willem Hollander. Dus. Oh, oké, okay, oké. Okay. En dan met de boodschap, als het helemaal klaar zou zijn, dat misdaad niet loont. Ja. Maar ik ga dus, dat ook een beetje zelf aan denken, als ik de krant zo open op, op zwaar, dat het, het misdaad wel gaat loonen kan je in Bezielen die allemaal van die gekke dingen doen worden. Ze krijgen heel weinig straf. Ja. Nou, ik blijf erbij. Mis dat loon niet, want dat is de enige carrière die ik nooit gekozen heb, waar ik ook niet over kan zingen. Oké. wel. En toen vond ik dat Willem ook uit de Jordaan weer uit Amsterdam. Oh ja, tuurlijk. En ja, precies. Die kunnen ze precies zijn levensloop vertellen. Maar dan niet als verheerlijking om hem op het voetstuk te plaatsen, maar meer om te zeggen van nou ja, als je vraagt van wie is de grootste volkszanger van Nederland, zeg je toch wel gaan van andere haasjes. Ja. En als je wie is de grootste crimineel van Nederland, wordt eh... Uh, ja, tuurlijk. Moet van toch Ja, ja, ja. En krijgt had Hardy ook wel een uh, aardig... <laughs> Die komt aardig in de buurt, hè, tegenwoordig. Ja, ah, die komt in de buurt. Hey. Als een, is het, uh, is het, uh, op Als een het is, staat hij op gelijke hoogte. Haha. <laughs> ja. hey, hoe zit het verder met je, met, je, met je muziek? Ben je nog bezig met nieuwe liedjes, bijvoorbeeld een album? Ik ben bezig met een nieuw lied. Het heet Volle Kracht Vooruit. Ja. En die uh, volgende week ga ik dan opnieuw uh, bij de studio in. En het zal vrijwel een, een liedje worden. wat eigenlijk uh, bijna live ingespeld is. En ja, het is weer een. Uh, ja, Het gaat er eigenlijk okay. over mijn leven. Oké. Over het leven. Het kan op iedereen zwaar, maar het gaat vooral op mezelf. Dus. Ja, ja. Oké. Okay. Volle kracht vooruit. En het. Uh, ja, ik kan de eerste, ja. Kleine, kleine misschien. zinnetje uh, eruit is. Heb je wel eens dat gevoel dat je alles hebt. Maar er ook iets mist. Ja. <laughs> en dat heb jij? Dat heb ik al, al vaak, ja. <laughs> ik Vooral op zondagochtend, zeker. Voor mij mist het toch iets. Hé <laughs> hey Mick, tot slot. Ik, uh, net als elk jaar, komen de hazesfeesten weer. Hè. Ja. Sta, ben je alweer gevraagd door Kees? Ja, wat denk je? Wat denk je? En wanneer sta je in zijn antwoord? Kees Lukkens is mijn grote vriend. Heb uh, <laughs> dan voor het teken. <laughs> en het zijn eerlijke mensen aan je kent. alle twee. En uh, Kees heeft vroeger geweest bij de Telegraaf natuurlijk. En toen hij met pensioen is, dat is een heel fijne man, dat je, mensen, Het is wederzijds, want we vergeten elkaar allebei niet. Nee. Het is natuurlijk makkelijk als iemand weg is bij de Telegraaf. dan kun je ook zeggen als uh, zanger. Nou, nou, nou, ik heb die hem nodig, weet je wel, maar de Telegraaf weg is klaar. En dan de wijheid zover had ik ook weer niet te vertellen binnen de Telegraaf. Maar Kees en ik zijn alle contactbaar verhouden. ik heb gezegd Kees gezegd, zolang als jij het Hazesfeest doet en Hazes in ere houdt, kom ik mee zingen. Nou, helemaal geweldig. Het gaat weer dat gebeuren, denk ik. In september is het meestal het. Ja, meestal ja. in september. Dit jaar helaas niet in het Wapen van Zandvoort, die, want die is gesloten. Ja. Dus uh, we zijn benieuwd welke locatie dit jaar wordt uitgekozen. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dan moet je me toch wel even kiezen Even over gaan melden, vind je niet? Nee, inderdaad. Maar dat komt wel goed, toch? Dat gaat zeker goed, op hey. 8 september, hè? Ja. Oké, okay, dankjewel. Op Want Nederlandse in gedaan. <laughs> ja, komt goed. <laughs> Oké, okay, man. Hé, hey, dankjewel. Hele fijne avond. En, um, nou ja, veel plezier uh, verder. Dankjewel. Oké, oh, okay. hey, dankjewel. Hoi. 2, 3, Leven met al zijn krachten... Weet nog wat je kunt verwachten Je ene wens vult mijn gedachten Samen één zijn, samen één zijn Liet me vaak in de maling nemen Schotten tegen zo schenen Zelfs vrienden namen de benen Maar het komt me niet veel schelen Want wat ik in mijn leven wil Dat ben jij Hey, moet je horen Je bent voor mij niet Elke ochtend, elke avond, jij hoort nu bij mijn leven. Zal je al mijn liefde geven? Nee, ik laat je nooit meer los. Jij bent wel weer ik jou los tot aan mijn laatste dagen. Ik moet je horen net aan de telefoon hier bij ZFM Zandvoort. Je luistert tot uh, 9 uur naar Entertainment View. Met natuurlijk het muziekfestival. En ik kijk nu naar buiten. En regen, regen. Maar wat wordt het weer? Ja. Wat wordt nou het weer van vanavond? Gaat het nog opklaren? We gaan het zometeen vragen onze eigen ZFM-weerman: Lex van den Hoorn. Eerst lange Frans en het zijn nieuwe. Beloofd is beloofd. Ik ben maar een man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 en zelfs dat is soms moeilijk voor mij. Maar je weet dat ik mee ga Naar de Ikea. Zelfs als we twee, drie, vier keer in de week gaan. Weer de lange route, het hele eind lopen. Zou van kijken, kijken, niks kopen. Geloven, tot de laatste leugen in mijn ogen. Dit is alles waar ik Maar dat wel goed. Ik ben een na de Redse Hosselaar. Volg mijn grappen. Ik ben altijd op zoek naar de volgende klappen. Het leven is een pins en dan ga je dood. Ik wil een stukje van de taart. Het hoeft niet eens zo groot. Maar nee, dan gaat mijn laptop op. Een dame TV. Alberen naar het raam voor het tweede keer in één week. Spullen achterin als een stadsnomaden. Goleren, weer logeren bij mijn maat. Maar ik kan zo niet verder. Ik vind het niet gezellig. En ik kijk naar mezelf. Ik ben godverdomme verdomme 30. Ik kan niet komen lullen. Ik heb schoenen om te vullen. Ik breek erhoud. Zat ze vast in de plak. En ik ben hem haar op de mis op de trap. Dit is geen grap ook. en geen weerlijf zo. Nee, dit is maar dit is met beloofd. Die ik ben, ben maar een man, man van fees en bloed. Ik sta straks in de kroeg, maar mijn weg gaat vroeg. En ik hoor het je schreeuwen. Genoeg is genoeg. Maar mijn loof is beloofd. Stel het wel goed. Ik ben maar een man van fees en bloed. Die is straks in de kroeg, maar mijn weg gaat vroeg. En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg. Maar mijn loofd is beloofd. Yeah, yeah. Dit is voor de mannen, alleen voor de mannen Ik weet dat je moet bent, dus haal je handen in je schat Dit is voor de vrouwen, alleen voor de vrouwen Dit is waar het is, laat je moeders maar vertrouwen Dit is voor de ouders, alle jonge ouders Ik weet waar het is, ja die luistert op je schouder is soms maar het is, maar hoe zwaar het ook is Ik beloof dat je op me kunt bouwen Ik ben maar een man van vlees en bloed. Ik sta straks in de kroeg, maar mijn bekken gaat vroeg En ik hoor het je schreeuwen. genoeg is genoeg Maar beloofd is beloofd, maar het komt wel de kroeg, maar mijn bekken gaat ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg Maar beloofd is beloofd, schuimt, het komt wel goed Het komt wel goed Ik kan het je ook zeggen, het komt wel goed Wat maar niet bent, het komt wel goed Oude vlug, het komt wel goed Ja, nilavans Het komt wel goed Beloofd is beloofd Nou, hoe zit het nou met het weer vanavond? Het Muziekfestival Zandvoort, het was niet heel erg best vandaag Veel hoogstbouwen En um, daarom dachten wij Ja, we, we moeten eigen onze eigen ZFM-weerman Lex van den Hoorn Even bellen Normaal heeft hij altijd een weer-update in het programma van Rob en Albert Jan Op zaterdagmiddag Maar we dachten, speciaal voor dit geval Het muziekfestival Zandvoort, wat voor weer wordt het nou Even officieel ZFM, Westkust, weerbericht Lex van den Hoorn, goedemiddag ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat voor weer wordt het vanavond? Kunnen we rustig eh, droog buiten staan? Nou, dat ligt eraan hoe laat je er naartoe gaat. Oh, oké. Okay. Oké, okay. want we hebben nu net een uh, knappe bui gehad. Ja, yep. dat klopt. En, en, en toen ging de zon weer schijnen. Ja, het gaat echt alle kanten op, hè? Het is echt heel wisselvallig. Ja. Maar er zitten nog wel wat buien aan te komen vanaf het zuiden. Oké. Okay. boven Zeeland. En die moeten we, daar moeten we nog eventjes doorheen bijten. En uh, jullie uitzending die duurt tot negen uur. Ja, klopt. Ja. Dan kan je na negen naar de desing de street en dan hou je het wel droog. Oh, kijk dan. Maar dat gaat echt met de uh, fikse buien. Ja. Die, oh, dat afbreken van de tenten. Ja. En dan morgenochtend, dan, uh, dan zitten we ook weer uh, in de buien. Oh, Oké. Okay. Dat is uh, de DTM. hè. Ja, DTM, het is echt. Uh, ja, het is, het is niet heel lekker om daar naar DTM te gaan kijken. Hè? Uh, op de... uh, want er staat een, uh, een vrij uh, sterke noordwestenwind morgen. Ja. Uh, en uh, die is vrij krachtig. Ja, het is wisselend bewolkt met uh, nu en dan een bui. Die buien die kunnen best wel stevig zijn. Ja. En dan in de loop van de middag dan, uh, krijgen we een weersverbetering. En dan neemt de wind ook die in kracht af. Okay. En de temperatuur die wordt 18 graden morgen. En dat is vanavond ook. Oké, okay, oh, op zich is het wel te doen, toch? Dus het wordt niet koud. Nou ja, dat is goed om te horen. Het brengen van het goed nieuws, dat uh, ben jij zeker. Want vanaf 9 uur wordt het droog. Nou, als jij 9 uur uh, klaar bent met de uitzending... ...dan heb jij... En maar een hele kleine kans op een bui, dan is het overwegend droog. Kijk. En de buien die daarvoor vallen, daar kan je gewoon op wachten. Oké, okay, nou ja, goed om te horen. Dat is even schuilen en dan wordt het weer droog. Ga jij vanavond ook nog uh, even doorpin? Ik, uh, ik ga doorpin, na negen. Oké, okay. <laughs> dan zie ik je daar, dan drinken we samen een biertje. <laughs> Oké, <Okay. laughs> okay. dankjewel hè. Doei. a Doei. Closed our eyes and said goodbye to Gypsy Angel Road Wat is dit een lekker liedje zeg? Een van mijn favoriete platen van Bruce Springsteen. Spirit in the Night. En daarvoor Maroon 5. And never gonna leave this bed. Zometeen, na het nieuws van 6 uur, gaan we onder andere met uh, bellen met popster Henry. En we hebben natuurlijk voor jou het programma van het muziekfestival van Zandvoort. Want wat is er vandaag allemaal in Zandvoort? Je hebt allemaal zo. Naar proper outfit. BFF.